Ik lees het liefst over liefde Bijvoorbeeld liefde aan de kust Die is verschwunden, roeven haar ouders ongerust Meegezogen met de ebstroom, al haar krachten uitgeblust Komt Moos toevallig gezwommen, klampt ze zich tegen hem aan En probeert hij te vergeefs om haar van zich af te slaan Worden ze nog net gered en houdt zij hem nog innig vast Tijdens het diner waarop hij door haar ouders wordt vergast.